Ik ben met het NOS Journaal. Honderden websites van de dagen over op een andere beveiliging. Dat gebeurt na een actie van hackers gericht tegen het bedrijf DigiNotar. Dat bedrijf geeft de beveiligingscertificaten uit, onder meer de Belastingdienst en DigiD. Na spoedberaad maakte minister Donner vannacht bekend dat hij DigiNotar niet meer vertrouwt... en dat er snel andere certificaten moeten komen. De Libische hoofdstad Tripoli kan met water tekorten, maar de situatie is niet kritiek. Dat zeggen de Verenigde Naties. 4 miljoen inwoners van Tripoli en omgeving zitten zonder stromend water. Onder meer doordat de toevoer vanuit het zuiden door Gaddafi-aanhangers is afgesneden. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om aan voldoende water te komen. Zo wordt water over zee aangevoerd en er wordt flessenwater geïmporteerd. Een Duitse veerboot is gisteravond vastgelopen op weg naar het eiland Zult in de Noordzee. De boot is onbeschadigd en wacht op hoog water om los te komen. Bijna de helft van 170 passagiers werd opgepikt door andere boten. 89 mensen bleven achter en moesten aan boord overnachten. Waarschijnlijk is de boot vastgelopen door een inschattingsfout van de kapitein. Het aantal meldingen van Azenazi is vorig jaar fors gestegen. Bij de toetsingscommissies kwamen ruim 3100 meldingen binnen, 19% meer dan het jaar daarvoor. Bijna alle gevallen heeft de arts zorgvuldig gehandeld, blijkt uit het jaarverslag. Negen keer gebeurde dat niet. Die gevallen zijn doorgespeeld in justitie en de inspectie voor de gezondheidszorg. Tennisser Robin Hazen is uitgeschakeld op de US Open... Hij verloor in vijf sets van de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Ook oud-winnares Maria Sharapova redde het niet. Ze verloor in drie sets van de Italiaanse Flavia Panetta. Het weer dan nog. Eerst op veel plaatsen mist, daarna veel zon. Temperaturen 24 graden aan zee en een graad of 28 in het zuidoosten. Tegen de avond kan in het westen een regen- of onweersbui vallen. Morgen veel bewolking, gewoogd door regen en onweer.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 36 in Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon Zon Zee Zandvoort het Zomer is Zomer is Dit is de zomer van ZFM Met nu Toebak leeft Goedemorgen Ja, daar zijn we in Toepak leeft op de radio Fijne dat Wat zou die fijne toestrap aanstaan Dat is uh, voor mij een lijn nog Wat, wat heb jij? Sorry, maar eh uh, ik wou vragen of de luisteraars ons gemist hadden vorige week. Wij hun wel natuurlijk, hè? Want we konden ons eind niet kwijt. Nee, ik heb echt uh, zaterdagmorgen in de caravan. Oh nee, we hadden een chalet. Een kasteelchalet. Oh, wat leuk. Ja, dan denk je echt, nou. Denk, verkleed je maar, want lakeien? Uh, lakeien denk ik dan, kom je binnen, gewoon weer zo'n staakerven. Dan hebben ze dan wel wat hout omheen getimmerd dat je de wielen niet ziet, maar het is gewoon een staakerven hoor. Oh. Oh, wat een tegenvaller. Maar het was natuurlijk ook via, uh, ja, via internet dat je kan bieden, weet je. Dan, ah, dan bied je... Ah, Normaal 600 euro voor een, voor een week. Nu 200 euro. Kijk. Ja, en dan doe je een bot van 190. En uiteindelijk dan heb je hem en dan kom je daar en dan denk je, nou ja, dit jaar, ja, het is redelijk. Dan blijde ik er geen 600 voor hoeft te betalen. Maar goed, het is geweldig weer geweest afgelopen week. Laat ik gewoon ook even doorgaan met het klagen over het weer, dat het zo slecht was. ja. Nou, ik ben blij dat ik niet in een tent zat, maar ik heb een leuke vakantie gehad. Dat toch weer wel. Ja, ik ook. Maar ik was iets verder, hè. Ik was ja. in La Douce france Ja, maar jij sloop je toch eruit gewoon? Ja, dat is inderdaad uh, niet Sleep je jezelf in die auto, moet je dan naartoe toe rijden. Nou, echt, ik heb twee uur in die auto heb ik het al gehad, hoor. Nee, ik was met de vliegtuig. Ja, oh. Kijk. Dekendent. Vijf kwartier maar. Vijf kwartier. Jij ja, was er een reden dan ik? Ja, volgens mij wel, ja. Zo. En het was daar zo'n relaxed klein vliegveldje. Dat, uh, er werd al een hoofd om het hoedje gestoken. Hoi ho, joh, gezellig! En toen ik mijn koffer kon ik zo pakken en ik kon zo weg. En zo klein oh, je was je dat. Je werd opgehaald bedoel je? Ja, en clermont Ferrand was dat. Kijk. Dat was, uh, ja, het is uh, ja onderscheid moeten zijn, maar. En uh, moet je, moest je nog uh, gevoeerd worden? Nou, uh, Richie is wel gevoeerd op de heenweg. Ja, ja hij ziet er ook wel een beetje eng uit. Hij ziet dus, ook uh. wel een beetje crimie uit natuurlijk, dus dan krijg je het ja. ook wel weer. Je begrijpt dat ik een twee uur lang toebak leeft op de radio. Ja wel, tot net tien uh, uur. Straks weer wat geld natuurlijk uh, berichten. Ja, dat zijn er nog niet, hè? Nee. Er moet nog meer bezuinigd worden, gelukkig maar is met Miljonair Sweet carry it to too As a 14 minute ride You drive it and I'll spend it Looking out my window Sweet cel of the door The shadows painted And the light he saw The way I see it Now so clear like Diamonds on the wall I'll see Ja, miljonair van Bidi i En dat is natuurlijk van Liam Gallagher Die vroeger in Oh, zat, so weet je nog wel En Noel Gallagher, die heeft twee weken geleden een CD uitgebracht Iets ander tempo Maar wel echt Noel. dat is wel weer leuk En grappig, dit plaatje vind ik een beetje lijken op Lovely Rita van de Beatles Ja, yeah. dat oh, lijkt het een beetje yeah, Ja, lovely yeah, yeah. Rita Maar goed, dan toch je net wel Lovely Rita, Rita mee. Ja, is het? dat is het. dat moet is... een goede tempo pakken. Nou, mocht je nog uh, meer over de Beatles willen weten, dan moet je even naar Alkma gaan. Natuurlijk het, het nieuwe Beatle Museum, dat verhuisde om de zoveel maanden Weer van het ene pand naar het andere pand. Is Ik nou vind dat nou weer... een vreemde locatie. Ik vind dat een Beatle Museum moet gewoon Amsterdam zijn. Wie niet? Ja, dat Eigenlijk. is waar. Maar goed, heel veel echte Beatle liefhebbers die vinden een vreselijke man daar. Ja. Ik heb, ja, hij woont bij mij in de, in de straat trouwens ik ik man kreeg van een, het Pittelmuseum Ja, hij woont volgens mij in de straat uh, Ik kreeg even een kaartje in de bus En toen stond er op uh, het, het verkeerde nummer En uiteindelijk stond hoe uh, oh, heet hij ook weer, Amis Een nou, aparte naam heeft hij uh, Montseimer heet hij geloof ik En ik dacht ik, hey, hé, dat is een bekende naam Ik kon het nummering niet vinden in de straat Dus daar ging ik, nou ik ga even google op die naam Misschien kom ik zijn naam ja. tegen en op een gegeven moment kwam ik bij het Beatle Museum. Hij ik hé, hey, dat is grappig. Oh. <laughs> het Beatle Museum. heb ik mijn, uh, mijn kinderen de kaart even langsgebracht. Maar heeft hij de kinderen ook uh, genoemd, eventueel, naar, naar de Beatles? Dat hij is heeft geen Ringo. en uh, Oké, okay. nee, lijkt me toch wel apart. Nee, hij heeft geen kinderen. Hij, uh, okay. hij heeft zijn hele lustensleven leven hij in het Beatle Museum. Oké. Okay. Dat is wel weer, weer... Ja, jij bent een fan of jij bent het niet. En ik denk wel dat je... Als je zeker tegenwoordig met de nieuwe media... Met Twitter, Facebook en al die dingen... Dat je best wel dingen kunt koppelen... En dat je dan gewoon ook zo'n uh, zo pop-up kan doen. Dat je gewoon plotseling met alle Beatlefans ergens komt... en iedereen zijn gitaar neemt... en dat je Love Me Do gaat spelen met z'n allen op de damp Gewoon even zo'n flashmop. Oh, flesmop. Oh, okay. uh, met, uh, met Beatle-muziek. Ja. Maar ook over de wereld. Ik bedoel, er zijn over de wereld zijn natuurlijk uh, enorm veel Beatles fans. Dan kan je elkaar bij elkaar brengen. Je, dan kan je wat doen met z'n allen, weet je. Dat ja. lijkt me hartstikke leuk. Ja, maar er moet zeker weer wat gebeuren. Want ja, pff, gisteren weer zo'n half ballonnetje wat opgelaten wordt... Van uh, Rutte, we zijn er nog niet. Er is een mogelijkheid dat er misschien nog meer bezuinigd moet gaan worden. Ja, ja maar ja, we willen niet zo eindigen als uh, Griekenland. Hè, want iedereen heeft toch uh, het pand verlaten, begreep ik. Nou, bij Griekenland, ja. Ik hoorde gisteren weer verhalen dat ze toch de handen er willen van aftrekken. Ja. En, nou, we kunnen ze er niet uitgooien, de EU, maar... Maar we doen niks meer. We doen niks meer, maar dat kan toch ook niet? We zijn toch heel veel bedrijven die nog steeds zaken doen met Griekenland? Dan, ja, dat dan kan blijft toch wel, maar het is gang. je eigen risico. Dan. Ja. Maar dan wilde de waarschijnlijk niet garant staan, denk ik. Nee. Dat nou, is wel een ik, beetje jammer. Ik, ik, ik hou me hard vast met uh, dat soort... Uh... Ja, over spannende bedrijven gesproken, van nou, het betal. risico durven nemen. Het schijnt dus dat de Japanse tak van de pizzaketen Domino's plannen maakt om een pizzeria op de maan te bouwen. Ah, ja, geweldig. zie je heel Leuk zeg. Ja, dat is het bouwbedrijf MedaCorp Zal bezig zijn met het ontwerpen van het restaurant. En het krijgt een bolvormig uiterlijk. <laughs> het project zal ongeveer zo'n 15,1 miljard euro gaan kosten. En een aanzienlijk deel daarvan gaat zitten in de transport. Ja, van bouwmaterialen en keukenmaterialen. Jawel. Maar het is nog niet duidelijk wanneer het restaurant de deuren zal openen. Maar Dominus heeft er vertrouwen in dat er ooit mensen op de maan zullen leven. Ja, Dit, dit, dit is anticiperen. Ja, een grote glazen koepel is wel slim. En ook een hele grote de domino steen helemaal bovenop oh ja, ja. de toren. Als je zelf hier bij de kan gooien, weet dat je. Wel? Dat je toch in dat je s'avonds laat. Ik heb zin welke. Die zal ik nemen Weet je ja. ik ga gewoon omhoog Maar de pizzaketens voeren dus al een hele tijd Een opvallende concurrentiestrijd En de Pizza Hut heeft al een keer bewijzen Van stunt pizza's geleverd aan de astronauten van het, In het ISS As. En ze kwamen ook al in het nieuws Door 23.000 euro neer te tellen Als uurloon voor een nieuwe medewerker Ik wil er ook best een uurtje in steken ja, Voordat het uurloon, wil ik best een dagje werken En dan kom ik gewoon Laat ik me invliegen Laat ik je in vliegen. Ja geweldig Het is leuk om vooruitstrevend te zijn ja, vooral op week kwam deze plaat onder mijn aandacht. Waar is hier de nooduitgang? Nooduitgang. Daar lijkt het wel op, hè? Zeker weten. Je hebt echt het idee van, hé, hey, is hij weer actief? Weet je wel, Henk Wensbroek. Die zoveel tijd heeft om te praten. Maar dat is hem niet. Het is niet het goede doel. En nooduitgang. Het is namelijk de rain van Work of art. Vindt het een stukje vakmanschap wat we hier horen. Where are we going now? Where do we go? Cause if it's the same as yesterday, you know I'm out Just so you know Because, because, our paths they cross, yesterday was our, none of us. trust from here Who can we trust ...uit de rekening mee. Ook hier... ...snoeihard worden mensen aangepakt. Dus uh, gewoon rechtdoor... ...en dan uh, links... ...oh nee, rechts. Ik ga altijd links, ja. Maar ik ben al heel vroeg hier, dus dan mag dat wel. Maar uh, je moet eigenlijk gewoon uh, rechts... ...dan zo de straat en de weg Ja, goed. Fink en het heet... Oh. ...where do we go from here... ...daarvoor rain, oftewel... ...work at art... Het is Toepak op de Rijden, het is alweer 20 minuten over acht in Zonnig Zandvoort. En het belooft vandaag een waanzinnige mooie dag te worden. Ja, en het hele waanzinnige van die mooie dag is ook, dat er komt een enorm feest uh, vanmiddag bij uh, vroeger. Vroeger? Vroeger? Is ja, maar de kaarten ofzo? zijn al uitverkocht. Mijn zoon zegt, ik wil eigenlijk ook van jou. <laughs> ja, dan ben je een beetje laat jongen. Heel niks los, aan te doen. Je bent te laat. Ja, maar ja, niks aan te doen. Maar uh, ja, er komen allemaal uh, hele spannende DJ's, hè? Billy the Clit en Quentino uh, en al die andere dingen weer. Nou, hartstikke Bill leuk. De Clit. Ja, die naam alleen al, weet je wel. Real yeah. Canario, Fiets in Cubic, en Ricky Rivera, dat zegt me allemaal niks. Nee. Maar in ieder geval, uh, wat, wat, wel, wat wel leuk is, ik ben natuurlijk ook door de douane gegaan. We zijn weer gefouilleerd, ja? maar uh, we hadden eigenlijk niks bij ons. Maar uh, in uh, München is een douane geweest en die vond in de handbagage van de Australische fitness trainer. Ja? Denk je van, nou ja, hij is een beetje zwaar en dat zit misschien een paar Gewichtjes in. Nee hoor, er zaten 36 slangen in. 36 ja. slangen? Ja, hij was vanuit uh, Dubai naar München gevlogen. Ja, waar hij zijn natuurlijk wilde smokkelen weten ze niet, maar de slangen waren vermoedelijk pythons en die worden dus overgebracht naar een opvangcentrum voor reptielen. En de Australië is aangehouden, maar ik heb zo van, die zal maar achter hem in het vliegtuig zitten en denk je van, wat beweegt die tas? En wat komt daar nou uit? Oeh, wat een enge dieren allemaal. Enge. hè? Ik nou, is wel eng, ja. Het is, dat is wel, wel, wel even bizar. Animals rule. Timothy ja. Conkert. Ja, precies. Gaat weer over de dieren, terug. Dan heb je die man, die Timothy. Eh, nou, als we het toch over, over de dieren hebben, heb ik hier nog wel een leuk bericht, namelijk over. Ja, wel. Na bijna 100 dagen op de vlucht te zijn geweest, heeft eh, veedrijver Koe. Eh. Uh, Hiervoor, naar, eindelijk te pakken. In de wei vlakbij uh, Staffen van in uh, Zuid-Duitsland. De intelligente rund was namelijk in mei ontsnapt tijdens het transport naar uh, enkele kilometers verderop, uh, in Oostenrijk was daar, maar. Geval, Er daar nog. was een klopjacht ontstaan op deze, op deze koe. En uiteindelijk hebben, of deze rund, hebben uh, ze lang hebben ze hem. Dus een gevangen had zich aangesloten bij vier kalfjes. Daar was het vluchten zat. Was dit? het een mannetje? Een ja. stier? Ja. Oh, wow, dan krijg je hormonen, hè? Ja. ja en ja. dan krijg je dus een puberteit en dan gaan ze achter het vrouwelijke vlees aan. Oh, ze zet een paar van, van oh, die aantrekkelijke vrouwen. Er ligt daar een rij? heerlijke biefstuk te zonnen. Weet je? Ja, ja. ja. ja, heerlijk. Ja, en en ik heb ook nog een dierennieuwtje. Ja? De dierentuin van het Zuid-Engelse Painton gaat verschillende schilderijen verkopen die door een gorilla zijn gemaakt. Ach. En de opbrengst gaat naar een organisatie die zich... ...inzet voor de bescherming van apen. En uh, dat is een, uh, een, een vrouwtje. Dat is uh, een apostrof dou Nee, het is een, jo het is een mannetje. Een oh. dou heet hij. Zij is pas zeven. Hij schildert al jaren. Het begon als experiment. En de medewerkers die gaven hem verf en andere benodigdheden. Die waren geproduceerd voor kinderen. Dus ook dat het inderdaad, als het opeten, niet giftig is en zo. Ja. Dus hij hielpen hem zijn vingers uh, voor de schilderkunst te benutten... ...en de verf uit de tubus te halen. Nou, hij vindt het helemaal geweldig. Het resultaat is een dus prachtige, levendige absoluut. In vooral de kleuren rood, paars, groen en oranje. De schilderijen uh, zijn niet de eerste die door de dieren worden gemaakt. Maar ze worden, zijn wel de eerste die echt worden verkocht. En dat gaat dus via de veilingsite ebay. Dus je moet eigenlijk even op eBay kijken van, kijken van uh, wat voor leuke schilderijen zijn dat. Er gaat weer een hoop geld op en dat geld gaat naar een goed doel neem ja, ik aan. Ja, dat gaat naar een uh, uh, voor bescherming voor de apen. Uh, Oké. Okay. Dus ja, misschien ook een stichting apen in Nederland, weet je wel. Ja, het is, ja precies stichting apen. Dat is niet uh, inject, uh, de geloof ik. Het is ook de stichting apen. Oké, okay. ja, ja. wat leuk is. Ik Schermen heb broodje van de wijk dus wel gelezen, uh, gezien, uh, diva's draaien door ofzo. zo. Nee. Ja, dat, dat, dat die diva's gingen werken met uh, mensen die even op vakantie wilden. En die hadden, er, was, er was nu een of andere vogelvarm. Yeah. En dan gaan ze dus, uh, Patricia Pai, Petty Bart en die, uh, Tatjana, die yeah. gingen dan even helpen. Maar het is wel geweldig hoe je, als je ziet ook, ook wat ze toch voor elkaar krijgen door hun namen. En ondertussen uh, dat uh, een hele vogelopvang helemaal... ...opgeknapt wordt en zo. Dat dus is wel heel uh, leuk om te zien. Okay. En dat ze dan zeiden van ja... ...de orchideeën waren per uh, wa, uh, ongeluk weggegooid... ...het zag er ook niet uit. Nee. Ja, dan zegt de ene orchidee... ...geen idee ...en de andere... Or, ja, is wel, ideeën niet. Weet je dat? <lacht> dan krijg je dat het klinkt soort... weer als een vrouwelijke versie van... Uh, ...Gordon en uh, Gerenghor. Ja, ja, dat gehoor, is waar. lijkt het wel een beetje. Maar het is wel leuk om te zien... ...en, en het is ook... Uh, ...ja, je krijgt toch wel een warm gevoel van dat... ...die dames uh, die zich inderdaad in de nesten werken... ...letterlijk... Van ja. vogeltjes en zo. En de, voor de rest niks meer aan het huis doen. Ja, dan is dat wel om oh, uh, te zien dat dat weer uh, op poten komt. Ja, precies. Nog even het laatste berichtje over de wolf. Hij is gesignaleerd in Hezen. Uit Duitsland die is hij komen aanlopen. En er zijn al wat foto's vage foto's van hem ontdekt... En uh, ja, het, is net, het zijn net die foto's van, van buitenaardse wezens of van vliegende schotels. En van die bigfoot. Ja, dat je denkt: van, is, dat, is dat nou een wolf? Ja, die herken je zo meteen hoor, een wolf. Ja, het is kan dat... net goed gewoon een, een losse hond zijn die ja. even losgerukt is. Dus uh, de echte, duidelijke foto's moeten nog komen, maar hij schijnt echt in Nederland te zijn en dat is goed nieuws. Sorry, dat was niet de bedoeling. We doen het er even overnieuw. Want ja, het is goed tegen al die loslopende herten. Die wolven. Ja. Ja, kunnen we het importeren hier? Ja. <laughs> nou, ik zou het wel eng vinden. Ik, dus ga maar niet alleen in de duinen lopen, zo goed. Nee. Als je gaat joggen. Nou, je hebt bepaalde plekken ook ergens in Amerika hè, dat je dan door zo'n. Uh, Puma gepakt kan worden of zo. Dat heb ik een paar keer gezien van die documentaires Ja, ik heb wel gehoord dat mannen zich graag willen laten pakken door honden, maar door Puma's? Ik weet het niet. dat lijkt me wel daar, een, een beetje eng heen. hoor. Goed, Friendly Five een nieuwe single-out. En die horen weer. Oh. The lights are better De Fire hebben een nieuwe single uit en die kan je dus ook hier verwachten in de zaterdagmorgen. Hey. Toebak leef! Goedemorgen! Ja, goedemorgen. En het heette uh, Live Those Days Tonight. Overdag. Helemaal, helemaal voor pams liggen op het strand. Je helemaal suf laten bakken. Ja, het is een heerlijke zomer geweest, zeg. En dan s'avonds gewoon helemaal tot leven komen in de discotheek. Nee, ik roep ook maar wat. Moet ook wat. Het is alweer zover. Ja, het is, het is alweer tijd voor. Zandvoorts nieuws. Nou, steek van bal. Oh ja, er is vandaag, als je nog een beetje piep bent, dat je denkt van hup, even een goede douche, lekker wakker. Je kan je namelijk tot 11 uur nog opgeven om mee te doen met de Iron Man Contest wat bij Skyline. Dat, wat is dat, Iron Man? Ja, dit is een verkorte versie van het beroemde Iron Man evenement uit Australië. Je moet 200 meter zwemmen, 200 meter peddelen en 400 meter hardlopen. Zo. En uh, de, de, de opbrengst van, uh, van het alles gaat dus naar de stichting Spieren voor Spieren. Het kost 15 euro maar om mee te doen. Krijg je nog een barbecue erbij en een coronabiertje. Je bent wel helemaal gesloopt daarna. Coronabiertje? Hoe oh ja, slaat dat dan nou weer op? Nou weet nou, je wel Weer, weer reclame. Pro dit leuk, ook veel, maar het is in ieder geval wel zo... Ik weet dat in het voorgaande jaar staat hij niet bij wat je kan winnen. Maar in het voorgaande jaren was het zo dat je een ticket naar Australië kon winnen. Oh, Oké, okay, dat is een serieuze. Uh, dus ik zou zeggen, vervoeg je mij... Uh, bij die uh, strandvereniging daar. Uh, bij uh, tent 13. Ja? En daar uh, sla je slag. Maar het is slopend. Hè? Maar het weer is goed nu. Want die 200 meter peddelen en, en zwemmen in de zee. Kijk, nu is het redelijk windstil. Maar als jij dus echt met hard weer en flinke golven, dat moet, jongen. Dan is het uh, drie slagen vooruit en twee slagen uh, drijf je weer terug. Je krijgt maar zo'n ik... Baywatch-scène nou voor me nu. Ja. ja. Met, uh, met bits, of nee, met bits, met mits. Op, op, op zo'n surfplank, met weet bits je. Op sur ja, je moet echt met peddelen. Bits. Met, je moet echt dus liggend op zo'n surfplank en dan peddelen met je armen. Nou, dat is echt slopen. 200 meter, het lijkt niet veel, maar het zijn acht baantjes van, van het zwembad, hè. Acht baantjes? Ja, dat is veel, hè. Dat is best veel. En als je dan nog windje tegen hebt, of stroom tegen hebt, dan voelt het als uh, 16 of ik, 32. Ik ga, ga toch niet, niet verder dan zeg maar die uh, drijvende dingen halverwege het bad. En dan ga ik weer terug. Ja, en dan ga je weer terugkomen. We gaan naar huis. Ja, ja precies. Ja, dus acht, acht banen. Ja. En dan nog met tegenwind. Dus het voelt als 16. 16, ja. 32, 64 uh, Het ligt eraan, gewoon hoe goed je bent Vrouw van de cijfertjes ook, hè ja. Uit Zonvoort. Maar Maandag... ja, het is leuk om te kijken Ja, precies, maandagavond uh, 29 augustus uh, Even voor middernacht zagen surveillerende agenten Twee mannen op de bek slaan Op de bromfiets rijden zonder helm Toen een tweetal uh, oh, Ik denk op de bek slaan Op de bek slaan, ik, ja <laughs> beks... Ik werden op de bek geslagen, maar de je beks... bedoelt dat allemaal op de bek slaan De bek slaan okay. Toen een tweetal, uh, tweetal uh, van 17 en 23 door agenten aangenomen maar bleek dat ze geen kentingen hadden en uh, het voertuig was gestolen. Uh, ja, soms gestolen geregistreerd. Dus ja, dan ben je toch de sigaar. Het ja. werd, uh, werd niet. Dan vond ik oh, verder niet interessant. Nee, Oké, okay. ik heb nou een interessant bericht. Dan heb je zin om naar Amsterdam te gaan? Altijd. Ja, precies. Het gaat nu vandaag even niet zo lekker met de trein naar Amsterdam, want vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er dus het weekend geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk. ProRail werkt op meerdere plaatsen tegelijk aan het spoor. Onderhoudswerkzaamheden zijn er dus en wordt gebouwd aan het nieuwe station Halfweg Zwanenburg. Wat in juni 2012 in gebruik genomen gaat worden. Er rijden we wel bussen tussen Haarlem en amsterdam Sloterdijk, Maar ik zou zeggen, pak lekker bus 80. En dan ga je gewoon lekker naar het eindpunt. En dan pak je daar gewoon een tremmetje naar Sloterdijk Of je ja. bent gewoon al in de stad. Wat nou, een gedoe weer. Precies. <coughs> in veel gebruikte trucs, uh, trucs in, winkel, uh, in, in winkels is dat uh, de, de, de dieven daar binnenkomen. En dan personeel afleiden. En dan een greep doen in de winkel aan. Dat deed ook een stel uh, op 23 augustus 2011. In de winkel aan de Sparenweg Bij Krukisch dus dan komt er. kijken Hoeveel geld staat er niet bij Nee, uiteindelijk werd er een stel opgepakt Uit welk land? Niet uit Nederland, niet van hier waren ze Het waren een Poolse, stel Een man en een vrouw die werden aangehouden En zijn van onderzoek ingesloten Oh, dat is toch heel ernstig Gaat er ook wat verbouwen zo. Dat weet ik niet. Is die, die belasting is die al om lager of omhoog gaan juist? Want dan wordt het natuurlijk minder interessant ja, voor die ik polen. Ik zie gewoon dat jij ook naar het Alzheimercafé moet. Het is weer open volgende week donderdag. <lacht> <lacht> het vraagstuk is het vergeetachtigheid of toch dementie? Nou, Wilko? ga je even informeren daar. Er is daar een gespecialiseerde. Wacht, ik heb hem... Er is daar een gespecialiseerde psycholoog die uitbreid geeft. Het is op 7 september inloop 1900 uur. Oftewel, 7 uur half acht begint het in het pluspunt. En je kan dus naar pluspunt bellen als je eventueel met de belbus gehaald wilt worden. Nou, Wilkom. 571-7373. Dat heb je hem al. Ah ja, dat komt goed uit. Met de belbus. En in de nacht van donderdag op vrijdag kwam even voor twee uur s nachts een melding binnen dat een auto op zijn kop was geland. In de Schouwbroekerbrug... Uh, op de grens met Heemstede en de Haarlem uh, Schalkwijk. De bestuurder, een 60-jarige man uit Hemstede, was op zijn eigen gelegenheid uit de auto geklommen. Dat was niet de Dat is het werk van het personeel van de ambulance. Maar goed, hij is uh, overgebracht naar het ziekenhuis voor, voor uh, controle en het bleek allemaal wel te vallen Het is zo heftig. Ik nou, heb ooit bij die, ja, ik heb ooit eens bij uh, bij zo'n open dag van de ambulance en de ANWB heb ik in zo'n auto plaatsgenomen en dan word je omgedraaid en dan hang je dus in je gordels oh, ja. en dan denk je van, nou nou, daar vind ik het wel mooi geweest. En dan wil je op het knopje drukken. En dat helpt niet, hè? Nou, je, je moet niet op het knopje drukken. Dan val je op het plafond van zijn auto. Hij zegt, nee, wacht even, wacht even. Zet je scherp. Dan moet je met je been op het dashboard, geloof ik. En dan moet je in je autostoel drukken. En dan mag je het knopje drukken. En dan moet je op het plafond rollen. Dat is best wel oh, okay. een techniek, joh. Als je op je kop gaat. Okay. Dus dat is, uh, ja, dat is grappig om dat te zien. Zal het zo direct even proberen met je auto? Kan je even showen? Dat is een goed idee. Nou, ja. Nee, tijd voor muziek, ja opstaan jongens. Ja Jawel, leuke plaat dit ook, hè? Lights Outside, uh, Save My Life, Once uh, Wijkie Wijkie, dames en heren. Het is uh, Toepak leeft op de radio. Goedemorgen! Yeah, Zandvoort! Ja, nou, het is, het is een beetje, ook wel een beetje gênant, is het wel, nog binnengekomen berichten. Ja, ik heb net gebeld, hè, toch een nieuwe vrouw. ja. Het is geen, koe, het is geen, uh, geen uh, stier, het is een koe. Ja, koe Yvonne. Koe dan hebben Yvonne. We hebben het over een stier. Ja. Jezus man, oh. ja, dat Ja, dat ben je ook echt heel slim ook, hè? Echt. Nee, nou we zitten ook nog bij de lokale. Zo moet je het altijd mee denken. Maar ja, dit zijn inderdaad de redenen waarom jij niet doorbreekt. Nee. Nee. <laughs> jij hè? Dat soort dingen. <coughs> er is er trouwens uh, in het kanaal is er afgelopen dinsdag is er een, een gepensioneerde Britse chirurg van 70. Die is dus nu uh, de golven ingedoken bij Dover. En die is woensdagochtend bij uh, Cap Griné in Frankrijk. Is hij dus aan uh, wal geklommen weer. Nou vind je dat niet knap? 70 jaar 4 maanden oud. Uh, bij die leeftijd worden de maanden inmiddels weer genoemd. Ja. Yes. En uh, hij heeft uh, met zijn sportieve prestatie geld opgehaald voor het kankeronderzoek. Maar hij wordt ook nog uh, eens een keer... Uh, uh, geplaatst in het kindersboek of records dus, nou dat vind ik wel heel erg leuk hij heet uh, Roger uh, Olsop, ik vind het wel mooi de naam. Oldsop. Olsop, dus uh, alleen maar sop. Yeah. En uh, dat hij zo heet terwijl hij uh, dus uh, 18 uur bijna erover gedaan heeft om het ruime sop over te zwemmen door, door het kanaal. Ik vind het knap. Hier een uh, fragment. Ik doe dat, het hem niet na, ik dat kan die, aan de bal komt. die uh, 200 meter uh, van de uh, hoe heet het nou? Van, uh, nou, van de Ironman competition red ik al niet nee. he, he. Ik moest even op het woord komen Sorry luisteraars Maar die twee onthaken niet En die man van 70 jaar en 4 maanden Die gaat gewoon in 18 uur Gaat hier over het kanaal heen Elk moment kan het afgelopen zijn hè? Ja 70 jaar en vier maanden. Ja, hoe ja. Nou, die echt, die de man je... van de dag. Nou, tegenwoordig zijn ze niet zo eens vroeger meer hoor. Die oude mensen. Tegenwoordig, die oude mensen, daar kan je nog echt wel, echt wel iets mee doen. Nou, ik heb nog iets over een bejaarde. Ik weet niet ja. of het mag van de, van de redactie. Ja, doe maar. Maar die, uh, dat is uh, in Friesland in het plaatsje balk. Daar heeft uh, de politie het rijwijs ingevorderd van een 89-jarige man. Dat hij zijn eigen garagepijn had gereden. Mag dat niet? Je <lacht> eigen garage. Nou ja, hij had dus met zijn auto boodschap gedaan, toen hij de oprit opreed. Om te parkeren voor zijn garage, gaf het mogelijk gas in plaats van te remmen En reed dwars door de gesloten garagedeur zijn woning binnen. Nee. En hij kwam tot stilstand tegen, en dat is een saillant detail: tegen een draaiende wasmachine. De schade in en aan de garage was groot, al is de politie. Je kan beter aanbellen als goedkoper. Ja, maar dus met Parkinson moet je ook niet meer in de auto, want dan, is het, dan krijg je ook dat schokkende rijden. Zo, weet je. Hij gaat niet open. <laughs> En de foto's van... Maar ik moet zeggen, ik had een collega die had dus, uh, een, een, een garage die wat lager lag. Oh, air. dat is logisch. Ja. En die had uh, de auto die sprong... Hij ging gewoon de auto uit, dus hij stond gewoon op de rem en dat soort dingen. En hij sprong uit zijn versnelling of zo. En op een gegeven moment. Uh, dan hoor je achter, hoor je het al gebeuren. En dan kan je niet meer ingrijpen. En dan BAM, zo door die deur heen. Nou Daar word je echt niet vrolijk van. Daar word je echt niet vrolijk van. Het is van. wel achteraf, uh, ja, verzekering, dekte de schade La Als je helemaal bijgekomen bent financieel en alles, dan denk je weer van. nou ja, het is ook het is net uit zo'n slapstick-film. Het is wel een leuk verhaal op een uh, verjaardagfeestje. Weet je nog Waar ik goed mee kan scoren, dat is zeker wel waar. Maar het kost wel weer een hoop geld, natuurlijk. Nou, over ja. bejaarden gesproken. Het was in en uh, Londen heeft uh, een bewaker naast de pop van Adolf Hitler gezet. Weet je als die uh, dictator van, nee, nee. 19, uh, nee, nooit van woord, 1933, 1945. Ja, er zijn oh. mensen die hebben echt zo... N... Hij was toch van facetten? Uh, welke, welke band speelt hij? Welke band speelt hij? Heeft hij pas al niet een hit gehad, Hitler? Nee. Adolf Hitler, ja zo ver zijn we afgegleden hè? Nee, we weten wie het is Het is inderdaad een godschuwelijk erge man geweest De nare, duivel in persoon nare man Ja Ik al, uh, Heel veel mensen uh, gaan op zoek uh, in het Wasbeeldenmuseum naar Adolf Hitler Om hem toch van dichtbij te bekijken en Het is een heel klein nare mannetje dat klopt. En dan sta je ervoor en toch voel je het oh, dat rare, je dan, moet je hand naar beneden je houden oh, Je voelt het je <laughs> omhoog En dan wil je zo met je zo, weet je wel. Met je voeten tegen elkaar klakken. Ik, ik, doe het ook weleens, ik doe het ook wel eens met mijn cliënten, als mijn cliënten dan even, even, even naar me toe komen en die zeggen van... Hé, hey, wat koffie? Dan zeg ik. Maar Ja Maar ja, voor je. Ja, hou je een beetje in, weet je Want dit kan gewoon helemaal niet. Ja, dit maar, is gewoon echt. Uh, dit is zo fout. Uh, ja, dat was. Een, wat zegt u? Een beetje de Nee. Maar er was toch je? ook een familie, een Joost familie, die, die, die had erover geklaagd. Hè, dat iedereen daar het lekker goed gaf. Ja. En uh, maar hoe kan je nou als bewaker mensen. Er moeten mensen inderdaad geboeid langsgehaald langs gehaald worden... zodat ze niet kunnen groeten. Nee. Maar ja, of, of een bord erbij zetten of zo. Maar niet je hand omhoog. Denk even na. Ik snap dat je een grapje wil maken, maar het is niet gepast. Ja. Allee, het wordt, alles wordt zo uit de context geplaatst. Hè? Over er kunnen grappen over worden gemaakt. Ja, maar het, met een wassenbeeldenmuseum haal het beeld dan weg. Ik denk zelf, iedereen wordt getriggerd als er zo'n beeld staat. We ook, willen wel op de foto. En dan ja. ga ik ook even salueren daarnaast. Ik heb ook met allerlei... Ik ben met de koningin op de foto gegaan. En weet je, je kan met, met al die bekende Nederlanders ja. en zo... Kan je op de foto. Ja. Met Indira Gandhi en dat soort dingen. Ja, is er, en, is er niet wat om al die mensen die nare dingen hebben gedaan... Om die niet in te zetten gewoon. Om die niet in te zetten. Ook Zodat een, ze vergeten worden. Een gezicht allemaal worden vergeten. Ik zag het gisteren met uh, Anders Drijfik. Die zag ik gisteren ja. weer in... Uh, het programma tussen 11 en 12... Uh, met de en, uh, knetel en de brink of zoiets. Knetel en de brink. K knetel, uh, knetel uh, <laughs> die dat heeft ondertekend van de, de Darwin-theorie, weet je wel. Ja? Dat gaat gewoon in van mijn netvlies af. Okay. Vond zo vond dat zo Die zei dat Jezus en in, in Christus allemaal niet hadden bestaan of zoiets. zoiets ja, de helg. Een... Oh, dat was Adam het. en Eva. Adam en Eva. Ja, goed, ja. dat soort dingen allemaal. Maar dan laten ze weer die foto zien van Drive. Ik denk, doe het nou niet. Het heeft helemaal geen meerwaarde om die man te laten zien. Ja. We moeten zo min mogelijk al die mensen die de, de aarde zijn aangevallen op een of andere manier, om die elke keer maar weer in beeld te brengen. Ja, het was trouwens wel, uh, donderdagavond was er een documentaire op BNN over, yeah. over uh, alle slachtoffers en uh, mensen die hun eigen verhaal deden uit, uh, vanuit Oslo en vanaf het eiland. Ja. Allemaal kinderen. Het was wel heel indrukwekkend. Ja, ik zag gisteren een documentaire over... Dat ging over kinderen die bij 9-11 uh, betrokken waren geweest. Oh, oké. Okay. Daar sta je helemaal niet bij stil. Die dat ook van dichtbij hebben meegemaakt. Ja. Die in kindercrashes daar... Nou, een paar honderd meter vandaan zaten. Ja. En die ook moesten geëvacueerd worden. En dan... Ja, dan heb je al te kort mensen op de groep staan. Wat ik zelf ook wel ken. En dan moet je dus met uh, tien kinderen over straat... Door het stof... Moet je ze meenemen. Ja, ja, ja. En die kinderen die vinden het aan de ene kant ook wel weer interessant. En eh, blijven dan, dan een beetje staan kijken en zo. je zegt, kom op, jongens, we moeten hier weg. Ja, maar dan komt de vliegtuig aan. Ja, ik vind het toch ja. wel interessant. En het ja. grappige wel was een dat er zo'n documentaire, er zat zo'n glimlachje om de helft van de mensen die geïnterviewd werden, Er zat zo'n raar glimlachje om de mond. Ja, want die zijn toch een beetje niet helemaal goed geworden. Ik, ik vond het zo... Ik vond het zo raar om dat te zien. Ook man, man, mensen die bij de brandweer hadden gewerkt, die, hadden, die zaten met een soort glimlachje op hun mond, zaten daar over te praten. Waarschijnlijk zenuwen, daar kan me iets voor voorzien Maar ik vond dat ik doe dan nog een take. Het past niet. Het past niet, dames en heren, om dat te doen. En daar komt hij weer. En ik zal daarvoor mijn excuses aanbieden. Ja, nou, we houden die onder de knop, want er komen nog meer uitlatingen van Rutte natuurlijk over het geld. Kwart voor negen, wat is hier geweldig, deze plaat. Woodkit. Iron. I'm a tumor left and they're zaten in the Hey, Nozen. Deep in the ocean, dead and kissed away, where in is perfect in flames, a million miles from home, I'm walking ahead, I'm frozen to the bones, I am a soldier on my own, I don't know the way, I'm riding. Up the heights, oh shame! I'm waiting for the call. The on the chest, I'm ready for the fight and fate. Oh hier zit een mooie clip bij Ik ben helemaal niet van de clips Maar ik heb nu een uh, iMac op mijn uh, tafel staan thuis. En dat is echt het middelpunt van, uh, van het leven nu de iMac. Want ja, je hebt er zoveel geld ingestoken, in, uh, ingestoken, dus dan wil je alles eruit halen. Met zo'n prachtig beeldscherm, zo'n fl uh, flats erbij. Ja, ja, precies. En uh, met zo'n toetsenbordje zeg maar, dat je in, in de kamer kan gaan zitten. In, in de keuken kan je dan nou gewoon uh, internet uh, doen, zo zeg maar. Met zo'n losse dingen er allemaal bij. Allemaal wat een luxe allemaal. Ja. Dus ik was gewoon even kijken op YouTube. En toen kwam ik het filmpje tegen van dit wood kit en iron. En toen dacht ik Shit, wat is dit gaaf? Hierdoor vergeet je op de clips van, van Radiohead die waren al zo naar. Maar ook wel weer mooi. En dit is echt een mooi, echt stukje theater gewoon. Wat is dit mooi. Woodkit en Iron. Allemaal in teken van Iron Man. Straks natuurlijk. Of ja, park. op 11 uur. Hè? Je hebt nog uh, de kans om even warm te lopen. En ja. uh, wat vitamine tot je te nemen. En zo, en, uh, kracht voor. Ja, precies. En geef je gauw op. Want straks moet je je overgeven aan de natuur. En er is misschien wel een prijs naar Australië te winnen. Hoor ik net. De afgelopen jaren was er uh, af en toe zo'n ticket. Een naar Australië. Nou, maar ja, dan zijn het juist weer toch de de mensen van de tent zelf die dus inderdaad die, die, die lichaam hebben die zo getaand zijn door wind en die dan zo door die golven oh, klieven man, met die spieren je en, dat Hou je denkt, op. oh we gaan een reclame oh. maken gelijk voor die vaar ook, oh heerlijk zo, en, en, en dan komt het het water uit en dan schudden ze het, het, het water uit hun haren, dat ja, je denkt oh wat een goddelijk lichaam tegenwoordig hebben ze allemaal wel weer matjes hè, die mannen geloof ik van de jaren tachtig kapsels weer een beetje het begint ja. weer terug te komen het komt ook helemaal terug vind ik overal in uh, Kleding, meubels en zo. Je ziet ook overal nu ook die strepen en zo weer. Ja. Ik denk van nou, het bank, ik was zo blij dat die strepen eraf waren van de vorige bewoners. Komen ze weer. Ja, al die oude die zijn allemaal zo hip weer. Ja, <laughs> ja. Al het haar, dat komt ook allemaal weer terug Ja, <laughs> nou, nou nee, het schijnt ik afgelopen week Las ik in de vrouw van de Telegraaf geloof ik Dat 86% van de vrouwen Beïnvloedt het schaamhaar Die, ga, die streepjes Of laten iets tatoeëren daaronder Of die maken die er gewoon werk van Die laten niet zo met het hele bosje staan okay. 86% de dames en heren nou, Maar het is juist nodig het haar hè? Om, om, om de geuren te laten wapperen Anders als je dat niet hebt, dan ruik je het allemaal niet meer dus oh, het is heel essentieel, hè? He, ook om je arm ook. En zo, hoor. Het, precies, het is allemaal echt erg het voor... Het moet wapperen. Maar ja, tegenwoordig stappen we drie keer in, in, in, in, op, op een dag onder douchen. Dus ja. het, heeft, het heeft allemaal geen, geen tijd ja, om dat, te dat gaan Dat is steken. de hele business, hè? He, al die parfums en al die uh, aftershaves en al die dingen. Die, die, die vervangen het eigen lichaamsluchtje. Uh, terwijl ja. die eigenlijk het opwindendst is. Dat schijnt zo te zijn. En het schijnt ook heel vaak dat er in parfums zit sperma echt waar ja mannelijke of vrouwelijke uh, uh, oh, sappen zitten in sperma mannelijke spermen, waarschijnlijk ja natuurlijk nou ja goed het, vrouw, vrouw hebben het ook wel maar het schijnt wat moeilijker los te peuteren te zijn hè. nou laten we niet allemaal in detail treten, ja nee, nee het, het, wordt veel, het, het wordt te veel er te veel detail maar Oog. ik heb toch wel een leuk uh, bericht hierover, ja. want er is uh, een escort service uit Amsterdam, ja. die heet Girls Company, en die uh, geeft uh, een seksdate in een vliegtuig weg. De escort service is de eerste ter wereld die een seksvlucht weggeeft, ja. en de spraakmakende actie heet Mile High Club, en de eigenaar Wouter van der Heijden, van Girls Company, zegt ja, seks is voor velen echt wel een spannende droom in een vliegtuig, en die gaan wij werkelijkheid laten worden, en dan kunnen we de branche een positief impuls geven. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat je ervoor moet gaan doen, maar het is dus de Girls' Company uit Amsterdam. Zo. Ja, misschien als je zoveel uh, duizenden euro's daar besteedt... besteed. dat je dan kans maakt op de prijs. Ja. Een seksvlucht. Hmm. seksvlucht. Dat, dat verdik ik is... maar zeg. Dat en dan, dan zit je ondertussen oh, net in zo'n luchtzak, hè? Oeh. Ja. Dat is ook wel heel spannend. Ja, Even van elkaar af en dan. Nou, ja. Oeh. nou ik, ik, ik, ik ben er al klaar voor, hè? Nou, zeg. Ik ben al klaar om te gaan strijden met het apparaat. Wat een slagwapens, zeg, heb je daar? Loopt tegen 9 uur. Een van de leukere plaatsen die ik heb kunnen vinden is drums. De drums om volledig te zijn. En zeker een plaat om nu te draaien. I don't have any money. I don't have any money. Ja, dat achterbleven geluid van het bericht van net. Het moest ik gewoon laten horen. take it for a yeah. Ja. Wat een leuk plaatje dit. Gaat hij in je hoofd zitten? Die krijgen we gewoon niet meer uit. Ja, dan krijg je van, Logisch. De Drums hebben een nieuwe single. En Money. Het is een beetje surfachtige muziek wat deze band maakt. En ik vind het echt heel leuk. Ik word er wel vrolijk van. Jij ook? Nou, ja, leuk om te horen. Zeg. Het zijn dolletjes. Nou. Er is uh, in Schiphol. Op Schiphol is er een man aangehouden, ja, een 30-jarige pool, die had dus 125 bollen met methamfetamine geslikt. Hij wilde hiermee dus op het vliegtuig stappen richting Japan. Ja. En het is volgens de als de eerste maal, dus dat methamfetamine, ook wel crystal meth genoemd, op Schiphol wordt aangetroffen. En uh, zo zijn er ook recent nog op, uh, geldbollen ook, ook geslikt. En hashbollen en bollen met vloeibare cocaïne. Maar het is echt afschuwelijk hoor Want ja? dit soort dingen van Doe maar één klein gaatje je bent gewoon hartstikke dood Het is echt levensgevaarlijk Oeh, jongen ja. ja En uh, ik ben wel benieuwd Wat hij er dan voor zou kunnen vangen Ja Hoeveel oh. geld hij er op een meekje zou kunnen verdienen Dat Ja Ja, crystal Meth schijnt in Amerika Echt een heftig spul te zijn ja, dat je, kan je weer maken uit uh, ontstopper en toestanden. Ja, en zo. het en is zo. echt heel te die MET-labs dan uh, ontploffen en zo. En dat al die mensen allemaal van die afgrijzige brandwonden hebben en zo. Ik heb al eerder gezegd, Dexter is een leuke serie. Maar uh, Breaking Bad gaat over het koken van uh, Crystal Matt. Een uh, scheikundeleraar die dan geeft het dat ziek is. En het uh, een beetje aan de rand zit. En denkt van, weet je wat, ik ga Crystal Matt gaan koken. Samen met een oud leerling van mij. En daar gaan we ook geld mee verdienen. Het is een hele aparte serie. Die staat helemaal aan de andere kant van de maatschappij.